10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Naar schatting tienduizenden mensen in en rond de binnenstad van Deventer... hebben al de hele dag geen internet, vaste telefoon en televisie. Pinnen in winkels komt vandaag ook vaak niet. Oorzaak is een kabelbreuk in het netwerk van KPN. Die ontstond tijdens werkzaamheden. KPN is bezig met reparaties, maar het bedrijf kan niet zeggen... wanneer de storing in Deventer is verholpen.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 De zeehondencrash in Pieterburen breekt definitief met oprichter Leni het hart. Zeehonden worden eerder teruggezet in de natuur. Personeel vindt de methodes van het hart ouderwets. De oude raad van toezicht konden die de methodes van het hart verdedigde is opgestapt. En er komt een nieuwe raad naar verluid onder leiding van oud-staatssecretaris Henk Bleker. De spanningen bij de zeehondencrash leiden zaterdag tot acties van het personeel. Bezoekers hoefden toen geen entree te betalen. Cairo Brandpunt en RTL Nieuws zijn genomineerd voor De Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. De omroepen dingen mee met verhalen over fraude met zorgtoeslagen door Bulgaren. Ook verhalen van De Volksrand en NRC Handelsblad zijn voor De Tegel genomineerd.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 14, 15 en 16 maart in Tiel-Verenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee! Langs de lijn. De Check van Gelder. Een bijzonder avond, Een Olympische dag zonder schaatsen en short track. Maar toch kwamen er Nederlanders in actie. Het is de snelste afdaling voor Van Kalker tot nu toe. Dat moet vertrouwen geven. Met de arm omhoog komt Van Kalker uit de bob. Hij is klaar voor de wedstrijd in de viermansbop. Edwin Van Kalker gebruikte de wedstrijd in de tweemansbob als training. Hij kon geen potten breken. Net overigens als het Jamaikaanse team. We worden later een reportage over Cool Runnings anno 2014... Geen medailles voor Nederland. De Duitsers konden wel een feestje vieren. Dat moet het zijn. Dat moet het jetzt zijn voor Zifferen Freund. Het was knap met de blauwe linie. Maar dat was die leisting die we ons erhoofd hebben. 131 meter. Nou, het zal wel heel mooi zijn. Maar ik kan er niet tegen tegen die taal soms. Goud bij het schans Natuurlijk kijken we terug op de Olympische Sportdag. Maar we kijken ook vooruit naar het schaatsen van morgen. Sven Kramer op de Olympische 10 kilometer. En dan moeten we helaas al snel denken aan de verkeerde wissel van Vancouver. Maar dat doet Kramer ook. Nou ja, dat is natuurlijk wel een ding wat, wat in je achterhoofd zit. En, uh, dat, uh, ja, daar kun je lang en breed over praten, maar zo is het gewoon. Uh, dat, uh, dat, dat neem je zeker wel mee. Maar dat zal ik op het moment zoals, als, als morgen zal dan niet zo me bezig zijn. Nee. Verder ook voetbal. We waren in de Kerkraad om na te praten over het bewogen weekend van Roda. En we peilen de stemming in Spanje, de dag voor de kraker in de Champions League tussen Manchester City en Barcelona. En dat allemaal, ja ja, we proppen het erin tot 11 uur in langs de lijn. in de studio aanwezig. Karin, uh, Karin Venhuizen, we gaan dan praten over het kunstrijden. Ik laat me buitengewoon verrassen. En Ab Krook, met hem gaan we het uiteraard onder meer hebben... over de 10 kilometer van morgen. Uh, over die 10 kilometer werd vandaag natuurlijk al heel veel gesproken. En dan vooral over de schaatsers die hem niet gaan rijden. Er kwamen afzeggingen binnen, vooral uit Noorwegen. U hoort Sven Kramer, schaatsagenda Arts Schenk... en commentator Martin Hersman over het nieuws van de dag. Het Noorse schaatspubliek en de Noorse media spreken er schande van dat alle Nooren zich hebben afgemeld voor de 10 kilometer in Sochi. Nou, wat namelijk opvalt, is dat, die, dat de Noorse ploeg zich afmeldt en uh, die plek ook niet inneemt met reserves. Nou, heb ik vannacht nog uh, contact gehad met uh, Johan Olaf Kos, niet tenminste. En die uh, stuurde mij ook wat uh, voorbeelden door van uh, Noorse kranten. Ja. En uh, die Nooren die, uh, spreken met extreme schande over wat er nu gebeurt. Dat, uh, dat de leiding, noemen zij het dan.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 Argument van uh, ja, dan zijn we beter in de, in de achtervolging. in de ploeg achtervolging, ja, ik vind het niet sterk omdat ook de Rus Kobrev zich heeft afgemeld. Lijkt de 10 kilometer een soort open Nederlands kampioenschap te worden? Ja, ja, ja. En uh, Noorden focust zich volledig op de, op de team pursuit. En uh, ja, dat, uh, dat moet ze zelf weten. Ik heb wel gehoord dat in, in eigen land nogal uh, onder druk liggen nu. Maar uh, wat, wat vind jij daarvan? Ja, ik, uh, ik, uh, ik weet, ik weet het niet. Kijk.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 Dat is typisch. Ja, Ab, verbaast het je het afzeggen van de Noorden en, en Skobre, bijvoorbeeld? Ja, eerlijk gezegd wel. Ik had zeker van de Noorden niet verwacht dat ze voor een 10 kilometer zouden afzeggen. We hebben het net al een aantal mensen erover gehoord. Kijk, de 10 kilometer, dat, dat, dat was zeker voor de Noorden... een heel traditionele, bijzondere afstand. En natuurlijk in het verleden zijn er ook in Noorwegen toppers geweest. Hè. Heel lang terug, Fred Anton Meijer. Bijna niemand weet meer wie het was. Ik maar ook. die wist op een zee... Ja, zeker. Maar die wist ook op een zeker moment gewoon echt een beetje te domineren. Uh, Johan-Olof Kors hebben we ook gehad. En ik, ik vind het eigenlijk toch een zwakte, hoor. Ik denk, als topsporter uh, moet je kunnen winnen. Je moet leren winnen, maar je moet ook leren verliezen. Hè? En, en daar moet je mee omgaan. Dat maakt je sterk. En je hebt ook een opdracht voor, uh, voor de breedte sport. Hè? Om te laten zien van jongens, er is nog veel meer. En ik, ik vind het echt... Uh, ja, ik denk dat ze er achteraf zelf ook heel veel spijt van zullen hebben. Nou, iets heel geks. Uh, Keine. Ik vraag het maar even aan jou. Omdat het feit dat het niet je discipline is. Uh, lange baan schaatsen. Maar wij doen heel erg verbaasd over het feit dat de Noorden er niet bij zijn. Maar toen Sven Kamer afzei voor de 1500 meter... en zei ik weer alles op de 10 kilometer... toen zei niemand wat. Verbaas je dat? Nou, dat verbaast me niet zozeer... omdat daar echt uh, het om medailles gaat. Uh, en ik denk dat... ja dan de Nederlanders zoiets hebben van... nou, hij haalt toch geen medaille op de, op de 1500. Maar dat geldt voor de Noorden ook nu, hè? Want die zeggen van, we gaan geen 10 rijden... we willen in die, in die relay willen, we, willen plakken pakken. Ja, plak pakken. dat klopt wel. Alleen... Wij denken dan van nou, het goud voor, uh, voor Nederland... dat lag niet uh, bij Sven Kramer op de 1500 meter. Uh, dat lag eerder bij Koen Verweij, dus dan is het niet zo erg als er een... Uh een Nederlander afzegt, want dan hebben we nog wel een ander focuspunt. Ja, het gaat er meer om dat er überhaupt nu geen Noorden zijn op die afstand. Ja, dat, dat, dat is ja ik denk dat, dat uh, in dit geval Jan Blokhuizen, dat was een goede vervanger hè, voor, ja. voor Sven. En ik bedoel, dat, dat was het verschil dat hij misschien zelfs, Je hebt het ook op andere, uh, nou, Morrison bijvoorbeeld, hè, ja. die, die mocht rijden omdat een omdat ander een andere zei van, van, van ik maar. zie jou nu schaatsen, jij bent beter dan ik. Nou, ja. dat heeft een zilver een, een, een, uh, en een bronzen medaille is een opgebracht. Is een keuze vanuit het positieve geweest? Zeg maar. Ja, ik bedoel, zo kan het ook. Dus ja, het is natuurlijk wel als jij geplaatst voor een 1500 meter... en we hebben nu het geluk dat Jan, Jan Blokhuis nog in Sochi was... Hè, want hij was eigenlijk voor plan om weg te gaan. Uh, ik vind wel dat je je ervoor... dan heb je een plek verdiend... Hè. Met andere woorden, je hebt een ander van een plek afgehouden. Want dat speelt ook natuurlijk. Ja. En dat betekent wel dat je dan wel heel vroegtijdig... en dat heeft hij ook gedaan, hij heeft Jan het ook al eerder gezegd... want anders was Jan weg geweest... dat je dan bekend moet maken dat je niet rijdt. Het is niet helemaal vergelijkbaar... maar het is ook wel een keuze die hij voor zichzelf gemaakt heeft, Sven, in, deze, in dit geval.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 duidelijk ook hard rijden. Jij zegt, het is eigenlijk onze verdienste van de afgelopen jaren geweest... dat ja. ze nu al ja, uh, de handen gooien. Ja, het is op een gegeven. ja, dat is opgegeven. Dat is, dat is toch uh, gewoon een veer in onze kont, man. Een veer in onze kont, man. Dat is een zin die we niet moeten vergeten. Karin, uh, jij hebt een kunstrijden gedaan. Jij doet nu ook nog iets binnen de KNSB, Wat doe je precies? Ja, klopt, ik ben uh, disciplinemanager van het kunstrijden. Dus uh, met name verantwoordelijk voor de topsport. En hoe is het met die topsport? Op dit moment niet al te best. Uh, maar we zijn wel hard aan het werk om weer uh, ja, terug op de kaart te komen... van het mondiale kunstrijden. Daar hebben we wel de tijd voor uitgetrokken... omdat we echt aan de basis moeten beginnen... het versterken van de verenigingen. We moeten meer mensen aan het kunstrijden krijgen. Maar de KNSB moet ook gewoon eens geld geven aan het kunstrijden. Nou, dat gebeurt wel, oh, hoor. Ja, maar niet genoeg. Dat, maar dat is een verhaal van de laatste vijftig jaar. je het vergelijkt met, uh, met de andere, bijvoorbeeld met lange afstands. Dus Jij kan, uh, kan het beamen. Het is altijd schrapen geweest. Je hebt het zelf meegemaakt. Je hebt, je hebt zelf natuurlijk ook gereden. Uh, het hangt er een beetje bij. Nou, dat gevoel heb ik zeker niet nu, hoor bij, uh, bij de KNSB. Uh, maar waarom hebben Sjoukje en Joan dat bijvoorbeeld wel? Die, die bezig zijn met, uh, met een stichting, uh, financieel door Sylvia Toot ondersteund. Waarom is dat dan, leeft het aan de ene kant wel, en bij de KNSB dan eigenlijk niet? Het leeft zeker wel bij de KNSB. Uh, het kunstrijden wordt echt uh, meegenomen in alle plannen die er nu zijn. Uh, daarnaast hebben we nog een, een plan dat echt specifiek geschreven is op het, uh, op het kunstrijden en de stichting van, van Joan en Schaukje... waar je op doelt, die ondersteunen een aantal talenten. En dat hebben ze ook nodig, die extra talenten... Uh, of die extra ondersteuning om net dat extra zetje te krijgen op dit moment. Waar... Maar was jij net zo positief over de KNSB toen jij zelf schaatste... als dat je nu bent, nu dat je er werkt? Nee, ik denk nu dat je er werkt, dat je ook veel meer ziet... wat er natuurlijk achter de schermen uh, gebeurt. En uh, ik zat toen in een iets andere positie... Um... Maar goed, ik, ja, ik zit daar nu niet voor niets. En ik, ik geloof echt heilig in het plan uh, dat er nu uh, nou, Het is in, in ieder geval goed dat er een sportster zit op die functie. Dus wat dus dat betreft, uh, uh, ja. prima. Ik wil weer even terug naar het, het lange baan schaatsen. Want jij staat het, het ook mee te schudden. Hè? Kunstrijden hangt erbij. Lang, het lange baan schaatsen is bij ons alles. En vandaar dat ik toch even terug wil naar de opmerking van Jeroen Otter gisteren. Die door iedereen eigenlijk bekritiseerd is. Of in ieder geval besproken is. Een medaille... Zilver of brons shorttrack eh, voor je wintermors had hij meer waarde toegedacht als de gouden plak die ze nu heeft gehaald. Begrijp jij zijn uitspraak? Nou, eigenlijk niet helemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, een gouden medaille is een gouden medaille. En ik vind zelfs bij een gouden medaille op de 1500 meter... waarin toch een geweldige prestatiedichtheid is... waar ook een golfbeweging is, die is absoluut goed... dat hij liever bij het shorttrack een gehaald had. Natuurlijk is dat zo, maar niet in waarde. Dat hij, Als hij voor zichzelf zegt, als hij in zijn hart kijkt... ik als bondstrainer van het shorttrack had liever daar een medaille gehaald als daar. Het kwam een beetje rottig zijn bek uit. Hij vertelde het een Deze, beetje goed, kijk... Ja. En, het is, kijk, het is meestal zo, als spelen lange duren, gaan mensen vreemde uitspraken maken, handdoek gooien en al soort dingen meer. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat dezelfde Johan of uh, Jeroen Otte, die heeft ooit moeite gedaan om ook een lange baan ploeg te mogen trainen bij DSB. Dat heeft hij ook twee jaar gedaan, overigens met wat minder succes. Maar het is niet zo dat hij het lange baan, als het zijn broodheer is, hè, nee, nee, dan nee. staat hij er ook voor. Duidelijk. Um, we hebben nu te maken met een geweldige hegemonie van, van Nederlandse Lange Baanschatsen. Eh, wat zou jij ervoor hebben als na dat tien jaren plan er opeens ook een aantal Nederlanders en Nederlandse bij het kunstrijden die, die prachtige tak van sport de top aan de top mee kunnen doen? Of is ligt dat echt licht? Jaren van ons verwijderen? Hey, dat is natuurlijk wel het uh, hoogst haalbare als we ook mee zouden doen uh, om de medailles. Uh, daar hebben we wel een, een aantal jaar voor nodig om, uh, om dat te gaan uh, bereiken. Dus het is een stip aan de horizon waar we, waar we langzaam naar, uh, naartoe werken. Ja, die cultuur ontbreekt een beetje. Hè? Want het, als, als ik denk aan kunstrijden, dan denk ik aan Joan. Dan denk ik in eerste instantie aan Sjaukje. Ik denk aan Diana de Leeuw. Dat zijn eigenlijk degenen die ons in vijftig jaar... met alle respect voor alle anderen op de kaart hebben gezet. De een meer dan de ander. Ja, dat, dat is zo. Dat, dat zijn nog doodzonde. steeds de iconen uh, van, van het kunstrijden. En het wordt hoog tijd uh, dat we daar weer verandering in ja, brengen. Het is ook zo mooi om naar te kijken. Ja, zeker. Um, we gaan nog even luisteren naar, naar Sven Kramer. Volgens mij. Um, we gaan uh, nog even terug in de tijd. Oh oh oh. 23 februari 2010. In de schaatswereld is dat zoiets als waar was jij op 23 februari 2010 toen dit gebeurde? Ik kwam van binnen en ik ging naar buiten. Ja, dan schreeuw ik Sven uh, binnenbaan. Ja, en dan heb je nog een uh, seconde om te beslissen. Is gewoon zwaar kut. Wat raar dat hier nu die tijdwaarneming nee, maar wacht eens even. in rijders Rijden Ze rijden in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Nee, fout. Kramer fout. Oh, oh, oh. Kramer oh, oh, oh, oh, is vergeten oh, te wisselen. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, hij heeft vergeten te wisselen. Oh, oh. Stop maar, stop maar, nee. Oh, hij oh, nee. ja, smuit ja, ja. de bril weg.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 Dat Sven Kramer aan de vooravond staat van een zenuwslopende dag van revanche... viel hem vandaag tijdens de training niet aan te zien. Terwijl coach Gerard Kemkers geen tijd wil vrijmaken voor een interview... ...praat Kramer vrijuit over nu en toen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een ding wat, wat in je achterhoofd zit. en uh, dat, uh, ja, Daar kun je lang en breed over praten, maar zo is het gewoon... Uh, dat, uh, dat, uh, ...dat neem je zeker wel mee, maar dat zal ik op het moment... Zoals, als morgen zou het dan niet voor me bezig zijn. Nee, Maakt dat deze 10 kilometer dan ook heel anders in jouw beleving dan de 5 kilometer eerder dit toernooi? Nou, kijk, de tien kilometer, de vijf kilometer, die, die, dat, is dat, gewoon voor mij, dat is de eerste afstand. En daar heb je bijna geen een van verloren afgelopen jaren. Dus daar staat voor mij persoonlijk misschien nog wel meer druk op dan deze 10 kilometer. Maar tien kilometer gewoon, heeft gewoon een ander verhaal in de historie natuurlijk. In het hoofd van een atleet kijken is lastig, maar voor zover te zien is het bij Kramer aardig opgeruimd. Ik denk dat ik gewoon goed ben, zoals de hele periode hier. En dat het morgen een spannend geworden is, één ding wat zeker is. Super professioneel. Iedereen is jaloers op datgene wat Nederland doet. Je hebt mede aan de basis gestaan van datgene wat er eigenlijk nu allemaal bereikt wordt. Had jij ooit voor ogen dat het zo'n ongelooflijke hegemonie zou kunnen worden voor Nederland? Nee, ik denk dat, als je heel eerlijk bent, was dat niet voorspelbaar. We hebben natuurlijk wel in het verleden, ik kan me ook herinneren dat wij in Zweden, het EK over het WK, ik weet het al niet eens meer, daar werden we 1, 2, 3 en 4. We hebben ook vaak zat gehad dat we met allerlei wedstrijden op het podium, op de langere afstanden met name 1, 2 en 3 waren. Maar er bleef altijd wel een golf Beweging. En uiteindelijk om dan bij de Olympische Spelen op het moment hè, ook alle teams. Hè, het is: kijk, als je één team hebt, is het goed of slecht. Hè? Maar nu kan je zeggen dat alle teams. Hè, die Presteren top. Sprinten konden we niet. De, vrou de vrouwen ja, kwamen er ja. ook niet aan. Ja, nee, het, We hebben een periode gehad dat het een bijzonderheid was. Al dat we een wereldkampioensprint hadden. Nou, op, op, echt op een 500 meter deden we niet mee. We worden nu 1, 2 en 3. Hè, met, met de nodige net wel, net niet. Uh, je ziet de, de, de, de dames die uiteindelijk ook gewoon meedoen. om, te brei, om, de, brei, om de prijzen. En dan met, met de heren is het ook zo. Kijk, dan kunnen we zeggen. ja, dat had ik wel verwacht. Nee, dit was niet zomaar voorspelbaar geweest. En dat kan ook best over een jaar of over twee jaar we weer een heel anders uitzien, want we hadden ook vorig jaar op de verschillende afstanden... was het ook niet zo dat Nederland zomaar even de dienst uitmaken. Het is op de juiste manier gepiekt. Ge ge en alle dingen komen op dit moment, de puzzel komt heel goed... valt die samen op alle gebieden. Het is opmerkelijk. Uh, hoeveel en vaak en naar wat kijk jij allemaal op televisie gaan? We? Ik volg uh, heel veel sport. En zeker nu met de Olympische Spelen staat de tv de hele dag aan. En uh, ja, er staat natuurlijk het lange baanschaats aan... maar uh, ook het shorttrack. vind ik echt een fantastische sport om, uh, om te zien op tv en uh, zeker ook in het echt uh, en ja ijshockey volg ik natuurlijk wel wat en uh, wat er verder ook maar langskomt. maar voor het short track en de lange baan schaats ga ik wel zitten. Nou, morgen gaan we dus weer kijken naar die rit op de 10 uh, kilometer. Uh, de loting. Uh, hebben jullie enig weet, weet je al wat van de loting? Ik, ik weet de... dat uh, dat Sven in de laatste rit rijdt tegen ja, Lee en Lee. daarvoor rijdt uh, Bergsma ja. tegen. Ik dacht tegen onze vriend uit België. Bart Swings. En weer de rit daarvoor zit uh, Bob. En die rijdt tegen Alex Baumgartner. Okay, als, nou, als, als die ja. zich niet terugtrekt, nee, dat <laughs> Je kunnen. weet ik maar nooit. <laughs> ja. Maar zeven ritten. Ja. Uh, een Nederlands podium zit erin. Uh, iedereen en alles is gefocust op Sven. Komt er toch nog een Jorien Termorsje tussendoor? Nou, ik denk op de lange afstanden is dat moeilijker. Kijk, Sven is, is er echt met kop en schouder bovenuit. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld een Bob... Hè, als Bob echt zijn dag heeft... Dat weet je nooit, hè, Bob, en, hè? en hij rijdt eh, voor allemaal uit... Hè, en dat is voor Bob vaak nog wel gunstig... als hij achteraf rijdt. Hè. Hij won ook goud in, uh, in Turijn... terwijl hij al een heel stuk eerder gereden hoor, Dat iedereen zei van... nou, eigenlijk zoals de 1500 meter van Jorin Ter ook was... De er stond de tijd en de reden ze allemaal op stuk. Ja. Dus er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar ga je gewoon kijken zoals hij met kop en schouder dan zal in ieder geval. Het kan, natuurlijk kan het een Bob en een Jorrit kan het zijn, maar er komt niet meer ergens nog uit de achtergrond een rijder die wij niet kennen, zelfs een Lee niet, die daar zo in één keer tussen kan rijden. Dat is niet voorspelbaar. En Menemars had het over 12:42 morgen. Nou, dat is heel hard hoor. Dat, echt dat heel opstellen. hard. Hè? Ja, dat, kijk, het, het, het, het, dat zal te maken hebben, ook voor wat het is. Hij rijdt in de laatste rit en ik denk dat hij dat echt wel uh, behoorlijk goed gaat uh, bekijken. Als we het hebben over kunstrijden, uh, dan, uh, dan moet jij ons bijpraten. Want uh, wat is op dit moment uh, de cultuur in kunstrijden? Wat zijn de toonaangevende landen? Wat heb jij al gezien? Uh, wat wij hebben gezien, wat ik heb gezien, is de teamwinst van, uh, van Rusland. En vervolgens de Russische uh, kunstgaatster die zich terugtrekt. Ja, Rusland is uh, wel echt op de weg uh, weer terug. Uh, dat in ieder geval in het, in het paarrijden en bij de dames. Bij de dames was het de laatste jaren heel erg zwak nadat Sloetskaya gestopt was. Er is een hele nieuwe lichting jonge Russinnen. En die zijn in jaar of 13, 14, 15. Liebnitskaya is op de 15e net Europees kampioenen geworden. En eigenlijk daarmee ook direct titelfavoriet hier in Sochi. En daar hebben ze gelijk een hele... Lichting achteraan van die 13, 14-jarigen, terwijl er gewoon jarenlang niks is geweest. Dus dat is wel weer een hele positieve ontwikkeling. Ook voor het kunstschaatsen in Europa, want mondiaal deden we eigenlijk niet meer mee uh, uit Europa. Um, ja, toonaangevende landen verder, uh, toch opvallend, uh, de Noord-Amerikaanse landen, uh, dus ja. Uh, yeah. USA en uh, Canada, Canada in het ijsdansen. Wat toch jarenlang een Europees nummer was vooral Rusland. En later uh, natuurlijk ook uh, Groot-Brittannië met Torvill en Dean uh, en Frankrijk. Nu al, uh, al twee keer uh, de Olympische medailles naar, uh, naar Noord-Amerika. Uh, en vooral niet vergeten de, de Aziatische landen die enorm in, uh, in opmars zijn. En uh, ja, die zijn. Die mensen die zijn echt gebouwd om ook te kunstrijden. En je ziet ook in andere landen dat, uh, dat er steeds meer Aziaten uh, tevoorschijn komen. Dus kijk je naar uh, de Canadezen, dan zie je daar Patrick Chen. Wat toch een Aziat is, die nu drievoudig wereldkampioen is. Uh, maar ja, Han Yu heeft het, uh, het eerste Olympisch goud voor, uh, voor Japan binnengehaald. Zit de web op je stoel? Nou, ik, ik hoor het je vertellen. Het ijsdansen, daar zijn dacht ik de, de, de regels veranderd. Misschien dat je dat eens uit kan leggen. Ja, de regels zijn in alle disciplines natuurlijk nou, Vanavond van was het natuurlijk. Ja. He, en, nou, we zagen wat de, wat de kampioen waren. De Russen werden tweede. Derde. Derde en tweede was Can Canada. En, en, en de eerste was Amerika. Ja. Maar ze gaven aan dat, dat de, de, de jurering he, waar ze op gingen letten... dat het allemaal veel atletischer was geworden. En dat er ook ja, meer acrobatiek bij terecht kwam. En dat dat ook apart werd, be, be, werd uh, Ja, dat bezuried. klopt. Uh, het showaspect uh, komt uh, meer? Nou ja, het is, uh, het is altijd een beetje een, een subjectieve sport geweest... Uh, waarin voor mijn gevoel toch altijd wel de, de, de goede beslissingen zijn genomen... Door de, door de jury. Alleen, er waren eigenlijk nooit elementen, zeker bij het ijsdansen niet... die je uh, echt kon beoordelen. Dus die elementen zijn als het ware gecreëerd en ook benoemd... en dan met de verschillende moeilijkheidsgraad. Dus dan, ja, dan krijg je het steeds meer en moeilijker... Uh, terwijl het eerst meer alleen maar mooi was. Dus dat, dat is wel een verandering die de afgelopen jaren uh, heeft doorgezet. En er zijn onderdelen of zo, dat ze maar zes seconden uh, mogen ja. uitvoeren. En, ja, zo. en dat, klopt. dat wordt echt één uh, seconde lang samen. Uh, dat betekent een punt aftrek of zo. Ja, klopt. Dat, uh, dat wordt echt uh, streng getimed. En uh, ja, toch wel allemaal moet het heel synchroon zijn. En, en ja, dat is toch. Makkelijker nu met de jurering te beoordelen dan dat het vroeger was. En leg jij nog eens aan, in twee zinnen aan uh, ons publiek uit wat het verschil is tussen ijsdansen en uh, het kunstrijden voor paren? Het ijsdansen vergelijk je het beste met, met, met het ballroomdansen eigenlijk. En het paarrijden is meer het gooien en smijtwerk. Dan zou ik meer van het paarrijden zijn, denk ik. Ja niet? Lijkt me ook veel leuker. Ja, lijkt me. Um, <lacht> hoe staat Nederland ervoor op dit moment? Uh, jij bent gestopt, je hebt uh, geschaatst tot 2009 ongeveer. Wat is dat uh, het ja, in 2009 ben ik gestopt. Ja, 2008, laatste Europese kampioenschap gereden. En dat was omdat je... Uh, ik ben gestopt vanwege een, uh, een heuplessure. En uh, vlak na het uh, Europees kampioenschap van 2008 ben ik heel erg ziek geworden. Het syndroom van Guillain-Barré Ik heb dat opgezocht. Ik heb er nog nooit van gehoord. Kan je, kan je uitleggen wat het is? Uh, het is een auto-immuunziekte. Uh, ja, je hebt als het ware een griepje. En in plaats van dat je lichaam het griepje opruimt... Uh, gaat het je zenuwstelsel uh, aantasten. Waardoor ik volledig verlamd raakte. En uh, dat heeft een uh, ja, ruim een half jaar gekost om te revalideren. Uh, ze wisten niet of ik ooit nog weer zou schaatsen... Dat is wel gelukt en ik heb ook nog weer wedstrijden gewonnen. Alleen daarvoor, voordat ik ziek werd, had ik al een heupblessure. En die heupblessure begon toch na mijn ziekte weer op te spelen... zodanig dus dat ik eraan geopereerd ben weer gerevalideerd uh, en weer gaan schaatsen. En uh, vervolgens uh, ging het toch weer mis uh, in, een, uh, in een training. Dus toen, uh, toen zeiden de artsen ook van... nou, wil jij nog uh, gezond kunnen verder leven... dan moet je nu toch wel eens gaan overwegen of je niet beter kan stoppen. En die ziekte, is dat iets wat op een gegeven moment verdwijnt ook weer? Of moet je daar in je leven rekening mee houden? Nee, dat, uh, dat is uh, volledig uh, verdwenen. kijk uh, maar iets van 150 mensen per jaar in Nederland die krijgen dat. Dus het is echt heel erg zeldzaam. En ik geloof dat ik iets van 5% meer kans heb om het te krijgen. dan dat jullie hier zitten. Nee, dus het uh, dat is meer. verwaarloosbaar. Het gebeurt niet meer. Dan even over Nederland en kunstrijden. Wat is op dit moment de top uh, van Nederland? En voor, hoe verhoudt zich dat dan tot degene die er bijvoorbeeld wel zijn uh, in Sochi? Um, we hebben net het Nederlands kampioenschap uh, gehad. En um, daar heeft bij de dames uh, Eva Lim gewonnen. Zij had een score van 110. Nou, als je straks naar. Uh, uh, nou, Als we de score van Liebnitskaya nemen op het Europees kampioenschap... die scoort meer dan 200 punten. Dus daar zitten we nog ver vanaf. En uh, Thomas Kennis heeft bij de senioren heren gewonnen. Dat is nog een junior. Uh, die zeker talent heeft en de, ja, de komende jaren hard aan de weg uh, gaat timmeren. Die scoorde 125 punten. Terwijl Han you hier op de Olympische Spelen met 280 won... Er is nog iets ja. te doen in het tienjarig plan. Ja. Dan even het verhaal over Pushenko. We hebben het er net even over gehad. Hè. De man die, die meedeed, 31 jaar en in het team uiteindelijk tot goud weet te komen. Dan moet hij zelf gaan schaatsen. Hij komt op de baan, maakt een sierlijke buiging en is weer weg. Ook niet goed voor de sport dus. Nee, ook niet goed voor de sport en uh, de... Het is wel een verhaal apart, Plushenko. Hij staat natuurlijk al sinds 1998 aan de absolute wereldtop. Dus 17 jaar. Dat is ontzettend lang in het, in het kunstrijden. Vanaf zijn 15e tot zijn 31ste nu. Um, hij moest het voor Rusland doen. Hij moest dat team-event winnen. En uh, dat, dat is hem gelukt ook. En Ik denk voor het afsluiten van zijn carrière. Want hij kon niet meer. Hij was echt op uh, zoveel operaties gehad. Hij, scha hij schaatste met schroeven in zijn rug. Uh, ja... Dan kan je beter afscheid nemen met goud. Op een gegeven goud. moment kon je zijn rug zien en dat was Klopt. echt... Ja. Nee, hij is aan zijn, uh, verschillende keren aan zijn knieën geopereerd. Hij is aan zijn uh, lies geopereerd. Uh, Sport ja. is gezond. Heel, heel gezond. Heel dus uh, Zijn coach Alexa Michin, die zei ook... Uh, ja, we zullen Plushenko alleen nog terugzien als het kunstgaat Paralympisch wordt. Is hij onder druk gezet door Poetin en de zijnen? Het moest hem even worden? Dat zou, dat zou best wel kunnen. Kijk, uh, er hing heel veel van af. Uh, Rusland wilde zich als kunstrijnazii weer op de kaart zetten... En het team event waarin je aantoont dus dat je op alle disciplines gezamenlijk dan het beste Schaatsland bent. Ja, dat is dan de ultieme medaille. Het is de eerste in de geschiedenis. En het was prestige. Meteen het begin van de spelen. Aan het eind van de spelen moet het dan die gouden plak voor de ijshockeyers worden. En dan is Poetin tevreden. maakt hij een gokparadijs van Sochi, heb ik vandaag gelezen. <lacht> en daar zijn we helemaal klaar mee. Ja. Ja, zo gaat het ongeveer. Toch nog heel even praten over de medaillespiegel. Je hebt natuurlijk heel vaak het meegemaakt. Dan gingen we van tevoren gingen we rekenen. Nu kunnen we rekenen met 17 in de achterzak. Wat komt er nog bij? Nou ja, als je gewoon even, we gaan het nu steeds positiever bekijken... maar ja, morgen normaal gesproken drie. Uh, bij de dames op de vijf kilometer verwacht ik ook één tot twee medailles. Nou, ploegachtervolging zal duidelijk zijn... zowel bij de dames als bij de heren. Dus ja, dan, uh, dan kom je nog aan zes, 24. Rond, rond de zes medailles. En ja. dat is natuurlijk iets unieks. Uh, ik denk dat het, er zijn heel veel sporten hier... dat bepaalde landen heel dominant zijn. Uh, Duitsers, vroeger in Trodel, uh, Biathlon, alles wat het was. Maar dat een, een land zo... Zo is als nu, he. wat Nederland nu doet, ja, dat, dat, dat zal heel bijzonder zijn, dat weet ik zeker. Ja, dan hopen we dat Shortrek toch ook nog een medaille pakt. Dat zou leuk zijn. Ja. Dat zou echt le dan is ja. Jeroen ook tevreden. Ja, gelukkig wel. Want alles, alles echt weer <laughs> ja. Ik wil jullie danken. Wij gaan luisteren naar muziek. Dit is NOS langs de lijn met sport en muziek. for my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 Come Even terug van 1973 met Steely en Donald Fagan. Reeling in the years. De Wit-Russische Daria Domratseva konen zich tot koningin van de biathlon... door op de 12,5 kilometer massastart haar derde gouden medaille... van deze spelen te veroveren. Eerder won ze al de 10 kilometer achtervolging... en de 15 kilometer individueel. Dus nu de 12,5 kilometer. Daria Domratseva, drittes goud in Sochi. Gnadenloze biatlon die hier geschreven wordt... Klasse, spannendes Rennen mit einer sagenhaften Siegerin. Daria Domraceva, man kann sich nicht hoch genug aufrichten, um sich nicht tief genug zu verbeugen vor dieser einzigartigen Biathletin. Het was werkelijk fabelhaft. Naast het biathlon goud was er ook nog goud voor Wit-Rusland... bij het freestyle-skiën. Op het onderdeel aerials was Anton Kroesnier de beste. Tweemaal was er in Sochi al Pools goud bij het skispringen. Vanavond sprongen de mannen van de Grote Schans in de teamwedstrijd. Alles wordt bij elkaar opgeteld... dat u niet denkt dat ze met z'n allen gelijk naar beneden springen. Ayot uh, Kloosterboer, goedenavond. Wie streden er om de medailles? Ja, er waren toch wel zes landen. Ik heb uh, van tevoren opgeschreven Noorwegen, Japan, Polen, Slovenië, Duitsland en Oostenrijk. Maar uh, er kwam geen derde medaille voor Camille Stoch. De winnaar op de grote, zowel als de kleine schans. Want Polen werd vierde. De gouden medaille ging naar Duitsland. Oostenrijk pakte zilver en uh, Japan pakte het brons. Heeft Duitsland ook individueel de beste springers? Of was dit gewoon het team dat de doorslag gaf? Nee, dit was duidelijk een uh, teamprestatie. Want uh, het, ja, alle sprongen tellen mee van alle vier de springers. En dat door twee ronden. Dus uh, je moet acht sprongen lang goed zijn. En de Duitsers hebben dat gewoon het beste gedaan. Hebben gemiddeld het beste gepresteerd. Noriaki Kazai namens de Japanners heeft uh, zijn uiterste best gedaan... om toch nog een keer die gouden plak te halen. Want hij heeft hem toen gemist in 1998. De oudere luisteraars herinneren zich dat wel. Ja, dus. De huilende Harada, die is tegenwoordig commentator bij uh, de Japanners. Toen zat hij op de reservebank en nu mocht hij springen voor Japan. Hoopte even op goud, maar het werd dus uh, brons. En Oostenrijk, dat... Zo lang dominant was, want uh, ze waren sinds 2005 ongeslagen op alle grote toernooien. Vijf WK's en twee Olympische Spelen lang. Zeven toernooien goud en nu dus uh, teruggezet door Duitsland. Dat over het uh, algeheel gewoon het beste sprong. Het ganspringen zit erop. Uh, was dit een mooi Olympisch toernooi? Ja, ik vond het een heel interessant Olympisch toernooi. Vooral vanwege Noriaki Kazai. Die heeft toch wel glans gegeven aan het... Uh, aan het hele stel. Uh, iedereen heeft ook diep respect voor die man. Ze buigen allemaal voor hem. 41 jaar. Zeven keer Olympische Spelen. Die gaat hier gewoon met twee medailles naar huis. Camille Stoch is een terechte winnaar. Want die domineert ook al in de wereldbeker. Pakt twee gouden plakken. En wat heel opvallend is. Is dat uh, de twee grote mannen van de afgelopen jaren. Simon Amman. Vier keer Olympisch goud. Uh, en Gregor Schlieritzauer, uh, recordhouder in het aantal Wereldbekers... ...dat die volkomen door de mand zijn gezakt. En Thomas Morgenstern natuurlijk. Uh, de man die een maand geleden zo hard onderuit ging. Hij heeft zich hersteld van die uh, val. Het deed gewoon mee. Een uh, held is weer opgestaan. Maar ja, het waren grote namen. Soms win je en soms verlies je. De grote winnaar is natuurlijk Camille Stoch, de Paul. En uh, voor mij een mooi plekje... De harte van alle skispringers, dat is toch wel de Japaner Noriaki Kazai... met zijn 41 jaar, de oude krijger. Tot slot, uh, skispringen uh, zit erop, of anders het schanspringen zit erop. Uh, uh, wat gaat er verder voor jou nog gebeuren de komende dagen? Ik ga curlen, Jack. Dat is buitengewoon leuk, dat kan ik je in alle ernst zeg uh, zeggen. Ik heb vanmiddag uh, zeker een uur zitten kijken... naar de strijd tussen uh, Rusland en Groot-Brittannië. En ik vond het ja. fascinerend leuk. Het was inderdaad een spannende partij. Je moet wel zitvlees hebben. Want die partijen duren 2,5 tot wel 3 uur. En je moet ook een beetje je verdiepen in de spelregels. Maar als je dat één keer doet. Het is uh, ja, schaken op het ijs. Het is een, echt een, een tactisch spelletje. En uh, die mannen die denken veel verder vooruit dan je, dan je zou kunnen denken. En um, ja, daar komt dan al uh, wat skills bij. En dat, ik geef toe dat vegen, dat lijkt misschien gek van een afstandje. Maar daarmee bepaal je... Het verschil tussen een uh, geslaagde worp en een mislukte worp. Dus het heeft echt zin. En ja, voor de liefhebbers is het genieten. Jazeker, want ik heb vanmiddag naar de dames zitten kijken. En buiten de curlingactiviteiten uh, was het buitengewoon prettig om naar te kijken. Dat kan ik me voorstellen, Jack zij een oude snoepert. Uh, ook bij het bobsleden werden de medailles verdeeld in de tweemansbob. De Rus Alexander Zoepkov vond tot grote vreugde van het thuispubliek goud. Zoepkov leidde met remmer Alexei Vuvoda al naar de eerste hit... en gaf die positie ook in de vierde en laatste hit niet uit handen. Edwin van Kalker begon de dag als 21ste... en sloot samen met renner Broer van der Zijde af als 19 Van Kalker was tevreden met deze tweede dag.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 En ik moet zeggen, die laatste run was gewoon echt goed. By far mijn beste run van de week. Dus uh, ik sta hier met een goed gevoel en uh, het zelfvertrouwen groeit. Waarin zit hem dat stapje uit gezet hebt? Nou ja, de condities zijn vandaag net iets anders. Het is wat uh, minder vochtig dan gisteren. Gisteren was het heel mistig. En ja, dat heeft altijd invloed op het ijs. Ik moet zeggen, ik heb vandaag ook gewoon beter gestuurd. En de starts waren ook met Bror prima in orde weer vandaag. Dus uh, ja, wat ik zeg, wij groeien eigenlijk alleen maar. Ja, wat zijn nou de dingen die je meeneemt naar die viermansbob straks?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 Heel goed, dat wordt dus vervolgd. Ik vroeg me over zelf, Heeft u ooit wel eens van de naam, de voornaam Broor gehoord? Ik nog nooit. Maar hou hem in de gaten: Broor van de Zijne, De remmer, dus van de twee. Dan gaan we verder met uh, het, uh, het bobsleeën, maar dan het uh, bobsleeën van de Jamaikanen. Want uh, het publiek langs de bobbaan klapte de handen stuk voor de Russische held... en kampioen in de tweemansbob voor Zoepkov. Maar ook de hekkensluiter zorgde voor groot enthousiasme op de tribunes. Het was, zou je kunnen zeggen, Cool Runnings anno 2014. Een Jamaikaanse bob als, als ultieme exoot. Een reportage van onze exoot, Edwin Cornelis. Uitzinnige taveren op de tribunes bij de bobbaan. Allemaal fans die zwaaien met Jamaicaanse vlaggen, juichen en schreven. Zoals ook deze meneer, geboren in Jamaica. Hij staat hier te genieten. The best thing in the world. <laughs> yeah, of course! We're yeah, Jamaicans, two people from the island. Make this one of the most exclusive sports in the world. Come oh, on, that's good stuff. En er staat er niet alleen in Russen-Amerikanen. Ze juichen allemaal voor deze exot op te spelen. Amongst the Russians, het it it's a vibe, isn't it? It's Jamaica thing. We don't care if we come first or last. Being there, the vibe, the spirit, the love. We willen carry everything forward. Is dat wat is all about dat they show? That it's not just about winning. It's not. het. not. Can't be. It can't be. Uh -huh. it's about winning. Why be here? Yeah. Show some love. Share the experience. Yeah. It's all about that. Het goede gevoel, dus de positieve vibe. Al hou je soms je hart vast. Gisteren zagen we de Jamaicanse Bob staan bij de start. Piloot Winston Watts met een helm waarvan de klep half los zat. Remmer Marvin Dixon had niet eens een klep. Ze kwamen heel huids beneden. En ze genoten van de ontvangst. Oh, it's, it's like oh, I know our friends and fans and loved us and we love them also. It's so overwhelmed when I get to the finish here, you know, in one piece. So I'm happy. <laughs> in one piece it was the most important thing. Yeah, it is. It is. And four runners. <laughs> Het was toch wel een klein wonder dat deze bob van Jamaica naar Sochi kon vertelt de chef de mission. Well, it was very difficult to qualify, um we're glad that we did. Of course happy to be here. En dat dat zo moeilijk was had alles te maken met geld. Um, er is een kwestie van financiën. Er is altijd een financiële constraint in het geval van je rounds, je equipment. Dus um, so er was een probleem Dus werd er aan crowdfunding gedaan. Binnen de kortste keren was er 80.000 dollar binnen waarmee de reis naar Sochi kon doorgaan. Um, the last push we got from crowdfunding. So I just wanted to say thank you very much to our fans. You know, you all guess. over the world or just all over the, yeah. no, all over the world, 52 yeah. different countries, every state in the US. Wow. Um, we are pleased by that. We honor that. Vandaag slechts één run for Jamaica. Zo gaat het als je met afstand laatste staat in het klassement. Maar wat geeft het? Het publiek staat op de banken. Jamaica, Jamaica wordt er gescandeerd. Het maakt piloot Winston Watts een trots man. I'm proud to be a Jamaican. I'm proud to be uh, bringing our flags in in the winter sports. We brought happiness, light everything to this winter sport. this is what was missing the Jamaican have vreugde gebracht op deze spelen get so much comment on this from the, the, the president of the Federation International Bob Slate Tobago in you know that he thanked us to brought so much light to this Olympics here in Sochi yeah. so uh, what does it mean for Jamaica that you are here it means everything to us mean everything to, to our friends and friends back home you know I guarantee they love it you know to see uh, Two athlete on ice, it's it's crazy. Ja, in Jamaica zelf vinden ze het ook prachtig. Dat kan de chef de Mission beamen. Listen, whenever jamaica sends teams overseas, athletes or musicians or any kind of performers, you can count on support. And, and that's one of the things that is outstanding about our country, which is why whenever Jamaicans leave our shores and travel and go abroad, they do well because ze know that they have a firm base. Want of het nou sporters of muzikanten zijn, Jamaicanen leven altijd mee. Watts en Dixon nemen uitgebreid de tijd om het publiek te bedanken. helden zijn ze. Maar wel op plaats 30. Betekent dat klassement dan helemaal niks? It is very important, of course, because we're here as serious contenders like everyone else. But what we were looking for, we didn't achieve it. But we're, we're still happy. Watts is blij. En de chef de mission is hij dat ook? Dat ze zonder botbreuken beneden zijn gekomen? No, we have past been relieved. <laughs> we are going to go back to the drawing board we are going to put in a program and i am sure that you will see jamaica figuring quite prominent in the next olympics. Dus noteert u maar vast over vier jaar gaan we ze weer zien. De bobbers uit Jamaica. dat blijft gewoon het mooie verhaal van Olympische spelen. Aan de ene kant bijvoorbeeld de 17 plakken van Nederland en aan de andere kant de vreugde van de Jamaicanen... die gewoon leuk mee hebben bij het popsleeën. De Olympische titelstrijd op de reuzenslalom voor de vrouwen wordt morgen vanwege het warme weer in Sochi met anderhalf uur vervroegd. De eerste run begint nu om 6.30 Nederlandse tijd, dus om half zeven morgenochtend en half twaalf. Gaan de vrouwen dan voor de tweede keer naar beneden. Verder zijn er morgenmiddagjes te verdienen bij de snowboardcross voor de mannen. De 15 kilometer biathlon voor mannen. shorttrack relay bij de vrouwen. En het freestyle skier halfpipe mannen. En is er de ontknoping bij de Noorse combinatie. De grote schans en, uh, de, en we hebben uiteraard de, de 10.000 meter uh, bij de lange baan uh, schaatsers. Overmorgen worden er bij de skiers medailles verdeeld op de Reuzenslalom. Daar doet, uh, zou ik bijna zeggen, natuurlijk geen Nederlander aan mee. Wel een halve Nederlander, al telt hij niet mee in onze medaillespiegel. We hebben het over Marcel Hirscher. Hij heeft een Oostenrijkse vader en een Nederlandse moeder. En hij is één van de favorieten op de Reuzenslalom. Kees Jonkin sprak met Hirscher vlak na zijn aankomst in Rusland. Marcel, welkom in, uh, in Sochi. Uh, waarom ben je hier zo laat? Hoezo? Goeie vraag. Ik moet zeggen dat ik nu echt blij ben dat ik hier ben, maar ik moet zeggen, ik ben hier niet voor om vakantie te maken. Ik ben hier om gelukkig of, of niet om op een plaats in één of drie te landen, maar ik heb... Medailles ja, te winnen. Ja, bedankt. Het um, zou wel heel leuk zijn, maar ik moet hier echt niet twee dagen langer zijn als ik moet. Wat heb je gedaan thuis? Thuis heb ik uh, iedere dag getraind. En heb je ook nog iets van de Spelen meegemaakt? Heb je tv gekeken? Ik heb heel veel uh, tv, tv gekeken. Het was echt heel spannend. Het is ongelooflijk hoe goed uh, Nederland is uh, met schaatsen. <laughs> ongelooflijk. Is dat uitgezonden in Oostenrijk? Ja, ja. zeker leuk. Kan je eigenlijk zelf schaatsen? Ik kan het, ja. ja? ja. Oh. Niet snel, maar ik kan het. Maar geen ijshoekje, maar echt lang op aanschaat ja. met Noren? Ja, heb ik geleerd en uh, het lukt. Ik heb het al heel lang niet meer gemaakt, maar het zou weer heel leuk zijn om het uh, een keer weer te doen. Uh, hoe vind je dat Oostenrijk het doet op dit moment? Ja, ongelooflijk. Wij zijn zeker niet meer zo goed uh, in, de, in de winterspelen als uh, voor in, in Turin. Ja. Zijn we zekerlijk uh, beter geweest. Nou, toen hadden jullie 14 medailles in Vancouver met de Alpine skiën 0. <laughs> Toch? En, uh, en nu hebben jullie er al vier met het uh, skiën. Is dat is dan een opluchting voor jou? Uh, als je hier naartoe komt, dat je weet dat er al in ieder geval twee gouden medailles zijn voor Oostenrijk? Het is zeker uh, beter, geen vraag. In, uh, vorig jaar uh, tussen de wereldkampioenschap uh, in Oostenrijk uh, was het uh, heel moeilijk voor mij. Ik uh, was die de last chance uh, had ik uh, in de slalomrace uh, en uh, ik zou gold uh, halen. En uh, het lukte, maar het was echt uh, heel moeilijk voor mij. Maar nu is het, uh, geloof ik, uh, makkelijker voor mij. Zou ik uh, niks halen, gaan ze niet uh, huilen thuis. En uh, ik geloof dat met uh, twee gouden is het wel uh, oké okay voor Oostenrijk. Maar goed, jij gaat natuurlijk zelf huilen als je geen medaille haalt. Nee. Hmm? Nee, het leven gaat verder. Zo reëel ben je toch ook wel weer? Ja, ik moet zeggen, ik ga alles proberen. Ik heb alles gedaan voor de spelen, om hier te zijn... en in een toppositie te zijn en in een goede performance. Maar nu kan ik kan het proberen. Kan mijn kans kan nutsen of ook niet. Maar het leven gaat verder. De wereld gaat verder draaien... En uh, ik uh, ja, laat het op mij uh, afkomen. Ja. Als jij nou een medaille wint... Ja, dan kom ik naar Nederland. Okay. <laughs> mogen wij dan die medaille voor de helft in, de, in onze medaillespiegel uh, meerekenen? Mogen jullie niet in Oostenrijk uh, verder tellen? <laughs> nee. Maar we kunnen het proberen. Ja, ja. <laughs> het is toch wel een halve Nederlandse medaille dan, toch? Dat klopt. Ja. Mijn moeder en mijn uh, familie in Nederland zouden wel heel trots zijn op mij. Ja. Wat een leuke jongen. Gaan we zeker volgen. Want inderdaad, toch een beetje Nederland. Keren we terug naar eigen land en keren we terug naar het Eredivisievoetbal. Het gaat niet best bij rode JC. De Limburgers staan na de 1-0-nederlaag tegen Adel Den Haag op zaterdagavond... laatste in de Eredivisie. En alsof dat niet al erg genoeg is... werden de spelers van de thuisclub na dat duel aangevallen... oh, daar word ik zo ziek van, door eigen supporters. Althans, dat waren de geruchten. Verslaggever Corné Hendricks was vandaag in Kirschrohe. Het was even schrikken, zaterdagavond, toen we in Limburg het, het nieuws hoorden. ...wedstrijd tegen Ado Den Haag, De ploeg heeft gevochten, maar verloren uiteindelijk toch met 1 tegen 0. Blijkbaar schoot dat een aantal supporters in het verkeerde keelgat. Want er zijn een heleboel geruchten dat fans de eigen spelers zouden hebben aangevallen. Supporters die spelers van Roda JC zouden zijn aangevallen... en zelfs klappen hebben uitgedeeld. Art van Peppen, hoe zit dat? Nou, van de slaan is niks waar. Dat was natuurlijk een heftig sfeertje ja. na de wedstrijd. Dat is ook logisch na zo'n resultaat. Maar ja, het was wel uh, wat indrukwekkend. Maar uh, er is uiteindelijk niks gebeurd. Uh, de supporters uh, waren wat geëmotioneerd. Uh, wat maar het was het wat woorden heen en weer indrukwekkend, maar je bent niet geslagen of zo? Nee, nee, er is geen, uh, geen fysiek contact geweest tussen supporters en uh, spelers. Dus uh, ja, uiteindelijk de geruchten gaan natuurlijk snel. Op het moment dat er in ieder geval wel wat uh, gimmigheid ontstaat. En dat was er ook. Er zitten natuurlijk bepaalde grenzen aan. En uh, ja, die hebben ze dan uh, net niet uh, overschreden. We zijn op Kaalheide in Kerkrade. En we zijn niet de enige, want een aantal supporters... ...heeft ook de moeite genomen. We blijven, blijven supporteren. Voor mij gaat het gewoon naar de Super Ik blijf gaan. En dan vooral om te vertellen dat het beter moet. Het spel blijft gewoon precies hetzelfde. Dat is, kijk, ze zeggen wel allemaal dat trainen. De trainer, trainer hier, de trainer erop. en de spelers doen het niet. En ze willen goed. Ze hebben geen vechtlucht. Dus ze doen niks. De laatste vier duels gingen verloren. Het is tuivertje wisselen onderin, dat weten we. Maar nu is Roda JC aan de beurt. Ja, de laatste vier wedstrijden, als je het alleen daar even over hebt... dan is het in principe natuurlijk wel dat we af en toe wat kansen missen... op het moment dat we beter zijn in ieder geval. En in ieder geval ook al gewoon niet scoren op het moment dat we beter zijn. En dat heeft dan met het hele team natuurlijk te maken. Dat je dan net niet voor elkaar krijgt om ja, die tik uit te delen... die zij ook verwachten dan. En de afgelopen wedstrijden kregen wij wel eens een tik. Dan, ja, en dan is het, is het lastig. Ja, toevallig, omdat Neymet er dan ook nu natuurlijk niet bij is of helemaal niet toevallig? Ja, laten we hopen uh, eigenlijk dat het uh, niet toevallig is. <laughs> Want dan uh, betekent het dat het vanaf uh, aanstaande zaterdag uh, weer beter gaat. Uh, Kijk, maar het Christmas natuurlijk uh, de spits uh, die, die je voor ogen hebt. Nu Frank uh, de moesje al een tijdje gelanceerd ja. is ook. Uh, en je mist wat creativiteit en uh, wat scorend vermogen. Dus ja, van daaruit mis je dat natuurlijk wel. En, uh, dat is niet de, de nadelen van de spelers die je dan staan, maar dat, dat, dat weet iedereen natuurlijk wel. En, uh, ja, daar, daar, uh, dan zijn vijf wedstrijden wel veel in deze fase. En de verwachtingen waren zo hoog afgelopen zomer. Een aantal aankopen gedaan, de selectie leek toch dik in orde. Dit hadden we niet voorspeld. Nee, zeker niet. Ja, ik denk dat, uh, dat niemand dat van ons had verwacht. Zeker niet als ze dan keken uh, naar de selectie. Weet je kijkt dan ook van, uh, die wordt dan gehaald en uh, ja. die is erbij. Ja, dan denk je wel van, uh, dat moet toch uh, een goed seizoen worden. En, uh, ja, dat is het uh, zeker niet geworden. en uh, Alleen moeten we nu zorgen dat het er niet uh, een ramp wordt. Anouar Kali was een van die nieuwelingen. Spelmaker bij FC Utrecht, maar toe aan een nieuwe stap. En dan kom je hier terecht. Ja, maar goed. Uh, ik had ook niet uh, verwacht uh, dat we voor de laatste voetbal gingen spelen. Ja. Maar... Uh... Ja, nogmaals, we hebben nog tien wedstrijden en daar kan zoveel in veranderen. Ik bedoel, als je volgende week wint en die week erop ook, dan uh, sta je weer, uh, denk ik, vier, vijf plaatsen naar boven. Maar goed, uh, tuurlijk, uh, dit, is, uh, dit is ook uh, ja, iets in je leven wat je mee moet maken, denk ik. Ik vind dat het nu gewoon, zoals het nu gaat, met het proces gewoon bezig van ja, we moeten het zo en zo doen. Zo ja, moet je het gewoon het proces stelt niet, hè, nu. Nee, nee, precies. Nee. Maar, ja, maar ja, je kan wel nu opeens gaan zeggen van, uh, je moet het roer omgooien. Maar dat, dat, dat werkt ook niet, als het ware. Het heeft ook niemand van ons. Dus de twijfel is, wat dat betreft, is er niet. En een vertrouwen in hoe we het nu benaderen, als het ware, is er wel. Alleen de resultaten zijn er niet. Dus je moet wel beseffen dat het dan toch dat een tikje meer moet zijn van dingen. Niet anders, maar een tikje meer van alle... Net meer strijd, net meer uh, scherp. Ja, van alles moet er gewoon bij. Want ja, dat moet nu gewoon. Kanbuur, poe. Ja, dat is wel een, een van de lastige uitwisselingen. Ja. wat dat betreft. Maar ja, dat is alleen maar uh, goed... Uh, Weinig verwachtingen. zij uh, kan buur verwachten, heel leeuwarden verwachten dat zij uh, even winnen van ons. En, uh, dat uh, moet dan zaterdag maar in ons voordeel werken, want dat is dan toch een mentale kwestie die, uh, waar we hun dan proberen mee op te zadelen. We hebben nog lekker bijna een week uh, Olympische Spelen, Olympische Winterspelen in Sochi. Maar gelukkig ook weer voetbal. Zodat je het mooi kan combineren deze week. Want we zenden morgenavond en overmorgenavond natuurlijk twee krakers uit in het Champions League toernooi. Bijvoorbeeld die van morgenavond, Manchester City tegen Barcelona. Aan de telefoon Edwin Winkels, onze correspondent ter plekke. Goedenavond Edwin. Goedenavond Jack. Als men aan Manchester City denkt, denkt men niet aan Spaanse invloeden. Uh, doe jij ons de ogen eens openen? Nou, heel, ja, dit, dit is de, meest, of de minst Spaanse stad van Engeland ongetwijfeld. Uh, maar bij Manchester City is de, de, de algemeen directeur, de CEO, een uh, Catalaan, Ferran Soriano. Technisch directeur is Chiqui Beguiristein, net als Soriano, Exxon Barcelona. Uh, vier Spaanse voetballers, Silva Navas, Negredo en Javi Garcia. Uh, een spits, geblesseerd morgen trouwens, Agüero, die bij Atletico heeft gespeeld. Een uh, middenvelder, Yaya Touré die jarenlang bij Barcelona heeft gevoetbald. Uh, en daarom werd bijvoorbeeld trainer Tata Martino van, uh, van Barcelona vanmiddag of vanavond op de persconferentie gevraagd of zij tegen een mini Barça spelen. <hums> en wat zei hij erom? Nou, dit Manchester City is echt geen mini Barça. Het is een ongelofelijk elftal uh, met heel veel kwaliteit. Uh, verschillende manieren van aanvallen. Uh, maar inderdaad, het, het, het, het verhaal is natuurlijk dat, dat de, de, de sheiks uit Abu Dhabi van, uh, van Manchester City die in 2008 de club hebben gekocht... En daar inmiddels 1,2 miljard euro in hebben gepompt. Toch heel veel vertrouwen hebben gehad in, in, in, of, of zich gericht hebben op wat Barcelona heeft gedaan de laatste jaren. En daarvoor hele belangrijke mensen uit, uit de glorietijd van Barcelona. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld die Soriano en Stein. Op, op organisatorisch niveau. Die hebben ze naar Manchester gehaald om, om daar net zo'n club neer te zetten. Het is wel heel slim hè, want je ziet vaak je komt met een pak poen binnen en je doet maar wat. Maar deze mensen hebben nagedacht. Ja, nou, de eerste jaren heeft het wel veel moeite gekost. Hoor. Ze hebben waanzinnig veel geld uitgegeven natuurlijk. Uh, het schijnt dat, dat, dat, dat die Sjeik uh, al 682 miljoen aan verlies heeft uh, afgeschreven... Voor, voor, voor alles wat hij heeft uitgegeven. Um, um, en, en de eerste jaren leidde dat tot niks. Uh, we reden ons vorig jaar in de, in de pool met Ajax, ja, onder andere... Klopt. Uh, Real en Borussia Dortmund werden ze laatste. Het jaar daarvoor werden ze derde. Dit is voor de eerste keer... In de geschiedenis dat Manchester City in, in de achtste finales van de Champions League of voorheen bijvoorbeeld de Europa Cup terechtkwam en een coach uh, ook met zijn ook enige roots in de première division, natuurlijk Pellegrini. Ja, die ben ik ook net vergeten, maar jarenlang natuurlijk via Real, Real Madrid, Malaga de laatste drie jaar voordat naar, hij uh, naar Manchester kwam. Een Chileense coach, maar, maar heel erg Spaans geworden. En, en, en ook een, een, een coach met lef, uh, die gaat voor het mooie voetbal. Pellegrini zei zelf ook vandaag en gisteren uh, van, ja, dit zijn twee fantastische elftallen. Wij gaan echt niet uh, bescheiden of timide spelen tegen Barcelona. We willen ons eigen voetbal laten zien. Uh, en dit zijn gewoon twee gelijkwaardige teams op dit moment. Dat denk jij ook, over twee wedstrijden? Nou, het is nu voor het eerst, denk ik, in, in achtste finales van de Champions League dat Barcelona niet de favoriet is. Barcelona heeft de laatste zes jaar achtereen de, de halve finales gehaald. Uh, en en de, de tegenstander die zij nu in de achtste finales het minst wilden hebben natuurlijk, was Manchester City. Die werd de tweede in hun pool. Dus die konden elke grote club loten. Vinden dat ook niet leuk, maar Barcelona is hier absoluut niet blij mee. Het gaat de laatste weken ietsje beter. Messi is, is, begint toch weer in een topvorm te raken... Uh, maar ik denk dat voor het eerst in de achtste is dat niet zomaar uh, iedereen denkt dat, dat Barcelona al in de kwartfinale staat. We gaan er naar kijken. Dankjewel Edwin weer voor jouw medewerking in dit programma. Morgenavond om kwart voor negen dus live bij ons op televisie Manchester City Barcelona. Andere wedstrijd met samenvatting later Bayern Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. En op de radio beginnen we morgenavond al om negen uur om ook flitsende wijze u op de hoogte te houden van datgene wat er op Champions League gebied gebeurt. Maar er zal ongetwijfeld ook nog nieuws te melden zijn dan vanuit Sochi. Kortom, u zit goed bij de NOS wat sport betreft, maar niet alleen dat, ook wat actualiteit en nieuws betreft. Want direct gaat het oog op morgen verder met Kees Grimbergen. Dit was hem wat mij betreft voor vanavond. Wij spreken elkaar binnenkort wel weer. Dag. Dat moest het zijn. Ja. En nu, nu is het Duitsland. Eindelijk is het weer Duitsland. De dubbel full, full, dubbel full. En goed uitgevoerd door Anton Koesnier. Meryl Davis, Charlie White. Het is de snelste afdaling voor Van Paul tot nu toe. Dat moet vertrouwen geven. Dat waren vier minuten waarin we de tijd vergaten. En helemaal opgingen in hun dans. Anton Koesnir gaat hier... Met goud aan de haal, opnieuw dus goud voor dit Rusland, net als bij de vrouwen. En ze hebben zich helemaal gedaan. Fantastisch. Jetzt hat Deutschland die medaille. En nu staan de Duitsers weer bovenaan en ze kunnen hun geluk niet op. Nee, nee, nee maakt mij niet uit. Ik ga eigenlijk ontvord, ik had het vorige reden